Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. maar de anderhalve meter maatregel nog wel geldt. zal de politie daar niet streng op gaan controleren. Het is geen prioriteit en we hebben er de mensen niet voor. Zijn nationaal commandant voor de coronacrisis bij de politie Woelders. in het NOS-Radio 1-journaal. De werkdruk was het afgelopen jaar enorm hoog bij de politie en dat moet gecompenseerd worden. Medewerkers moeten rust krijgen, met vakantie kunnen gaan... en er moeten volgens Wolders ook nog zo'n 200.000 overuren worden gecompenseerd. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident... is vorig jaar niet verder gestegen, blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de politie. Het ging vorig jaar om 408 jongens en meisjes van onder de 18. Dat is net iets minder dan het jaar ervoor, maar wel twee keer zoveel als in 2018... Verder constateert de politie dat jeugdcriminaliteit... steeds meer naar de steden verschuift. De zogenoemde hotspots in de buitengebieden verdwijnen. In stedelijk gebied ziet de politie juist een toename van de jeugdcriminaliteit. Bij een schietpartij tussen twee rivaliserende drugsbendes in Mexico... zijn 18 mannen omgekomen. De slachtoffers werden bij twee uitgebrande auto's gevonden... in een afgelegen gebied in het midden van het land. Ze zouden leden zijn van het Sinaloa en het Jalisco-kartel... Die strijden om toegang tot lucratieve smokkelroutes in de regio. In Sydney wordt de harde lockdown uitgebreid. Gisteren gold die al voor delen van de Australische miljoenenstad. Nu voor alle inwoners. De autoriteiten maken zich ernstige zorgen over een uitbraak van de Delta variant. Er zijn de laatste dagen 80 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het weer, af en toe zon, alleen in het zuidwesten kan wat regen vallen. In de loop van de dag ook elders in het land enkele buien, mogelijk met de onweer. Voor de buien uit wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Viel doorwerkzaamheden doorwerkzaamheden op de A9 naar Alkmaar Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Z, Van Zom, Zee, Zamford en Zomerich. Oh, C'est le vent qui frôle, ça sur mon épaule. Le fil de temps ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruine. Ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux. Ik heb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 It's Sure, could you be the one? Yet if you're not, then don't get jealous. Just keep moving Boom on. Beat to the beat, so hot the heat, Springing off a shine. So clean, so fresh, a real good catch. So I might make you mine. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Cause I know you got my attention. Baby, you're my, my, my, my superstar. Keep showing me moves like a places. 'Cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation. I think you are. Oh, baby, not We okay. We okay. Get the heart break and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 Muizik je fantastisch in Nog meer jij is fantastisch toch? heel veel fantastisch toch? Muizik is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 When thunder rushes me up.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 I'm going in the zone I I beat her at that one good. don't you think so? She's almost six feet tall. She must think I'm a flea.